Vier uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Verzorgers van Dierenpark Emmen proberen nog altijd de gewonde olifant Ratsa uit een greppel te krijgen. De olifant, een mannetje van 45, werd gistermiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. Daarbij liep hij schaafwonden op en brak hij een slachtand. Een bezoeker raakte lichtgewond doordat ze door een stuk slachtand werd geraakt. Het dierenpark werd na de val van de olifant ontruimd... omdat de kans bestond dat het dier uit de greppel zou klimmen... en door het park zou gaan lopen. Vier verzorgers proberen Ratsa met brood... naar het olifantenverblijf aan het eind van de greppel te lokken. In Bulgarije heeft de conservatieve presidentskandidaat Plefnuljev... de overwinning geclaimd. De officiële uitslagen worden vandaag pas bekend... maar volgens diverse exitpolls krijgt de pro-Europese Plefnuljev... bijna 55 procent van de stemmen. Zijn partij heeft nu alle belangrijke posten in Bulgarije in handen. Plevnoeljef volgde socialist Parvanov op, die na tien jaar niet meer herkiesbaar was. Het presidentschap in Bulgarije is vooral ceremonieel, maar de president kan belangrijke wetten en benoemingen met een veto blokkeren. Plevnoeljef wil onder meer dat Bulgarije toetreedt tot het Schengengebied, de zone zonder paspoortcontroles aan de grenzen. Een basisschool in Hengelo is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door een brand. De leerlingen van de Wilbertschool kunnen in elk geval vandaag niet naar school. en De directie weet nog niet of de lessen morgen wel doorgaan. De brand in het monumentale pand brak rond negen uur uit en was vrij snel onder controle. Een deel van de bovenverdieping is verwoest, maar de lokalen op de benedenverdieping zijn grotendeels gespaard gebleven. Het gebouw van de Jena Planschool in Hengelo is een gemeentelijk monument van de architect Dudok.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 Luister goed, want ik wil het daarna even met u hebben over dit soort hoorspelen. Spel op leven en dood. Een luisterspel van de in West-Duitsland wonende Roemeense auteur... Tvetan Marangosov. Het stuk heeft de vorm van een moderne groteske. Met behulp van het gezelschapsspel Mule, een Duitse variant van het boterkaas- en eierenspel... demonstreert de schrijver hoe de mens zonder hetzelfde beseffen... kan verworden tot een maniak, een tyran, een agressor. In de hoofdrollen... Jacques Snoek en Paul Deen. Regie: Léon Povel. Slecht. Slecht, heel slecht. Ach, değ. Nee. Nog eens. Ik krijg het niet. Da, da, da, da, da, da, da. Dat is beter.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 En even later hoorde ik de sirene van de politiewagen. Wat gemeen. U bent aan zet. Ja, ik. Ik doe dit. Meulen, ziet u? Eén, twee, drie stenen op een rij. Dat is Meulen. Nou, pak ik de steen van u weg. Zo, bent u weer aan de beurt? Ja, duidelijk. Waarom speelt u niet?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 Of was het zwart en een witte. Zelfs een bruine en een zwarte en een witte. Misschien waren er wel drie. Maar wat voor kapsel wou ze dan voor die derde poedel. Want daar, daar gaat het dan maar om. Vertelt u verder. U vertelt erg boeiend. Nog een slokje? Graag. Vertelt u verder. Tijdens mijn studie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 Een hazenpepertje, u, meneer Boenien. U probeert weer af te leiden. Hazenpeper. Met brui In het algemeen heb ik daar heb ik er niets op tegen. Ik heb alles in huis, meneer Boenien. En een fles wijn ook. Weet u, morgen ben ik namelijk jarig. Waarom zouden we dat vandaag nou niet vieren? Waar gaat u naartoe? Naar de keuken. Mijn gastronomisch laboratorium. Ik ben namelijk een hartstochtelijke kok. Geen trucjes, hè?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 De... Hm? Prima, prima. Dat is uitstekend, uitstekend. Dat is ik ja, Mag ik nog eens inschenken? Nou, alsjeblieft. Wijn is uitstekend. Wijn is heel fijn. Beste vriend. Heel veel bewondering voor uw capaciteit als speler heb ik niet. Maar in zekere opzicht ben je geen onaangenaam partner En daarom, daarom drink ik op je welzijn. En ik wens je toe... Ik wens je verder nog veel gezondheid en een lang gelukkig leven. Proost. Dank u. Uh, dank u zeer. Hoe alter uh, je morgen? 42. Ha, 42. Nou, dan zie je er uh, erg afgetakeld uit. Mm -hmm. Nou, neem me niet kwijt dat ik het zeg maar. Kijk eens dus even naar mij. Ik ben 50. Kijk me goed aan. Hier, hier moet je even zien: mijn tanden. Hard, harde diamant. Geen enkele, geen enkele vulling. Ja. Tja. Ja. Smaakt voortreffelijk, moet ik zeggen. Weerlijk voortreffelijk. Het was niet veel, maar het was wel uitstekend. Je kan wel koken. Nee, ik had alleen maar wat voor mezelf in huis. Hm. En ik, ik wist niet dat gasten krijg ik als nooit. Maar nou zal ik zelf een hapje nemen. Ogenblikje. Een ogenblikje, vriend. Pardon? Vergeet het spel niet. U bedoelt dat het beter is als ik niet... Veel beter. Veel beter met een lege mag. Met een lege mag kan jij beter denken. En dat heb je nodig. Vergeet niet dat ik een dubbele mule heb. Oh ja. Ja, dat had me niet mogen overkomen. Kom, geef mij maar je bord. heeft anders toch maar. Alsjeblieft. Dankjewel. heel geschikt van je. Maar Ik heb nog een beetje... Een beetje trek. Uh. Wat muziek. Hm? Zal, zal ik een stukje op mijn vat horen spelen? Nou, hoe wordt al speel wat. Laten eens zien wat je wat je kan, hè? Hm? Graag. Merkwaardig. Of niet slecht. Ga verder. Wat nou? Onbegrijpelijk. Spel we door. Spel we door, het gaat best. De muziek is er... Uh...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 Ja, spelen. Verder spelen. Juist. juist. Juist, heel juist. Het spel. Het spel niet vergeten. Uh, kunnen we niet beter even de frisse lucht ingaan? Na het eten zeer zwaardig. Dan spelen we straks wel verder. Ga zitten. Oh, hier vlakbij is een prachtig park. Met een vijver. Uh, uh, en er is een weiland. Een weiland. Een blauw weiland. Een blauw weiland. Uh, Hoe weet jij? Je... Met viooltjes. Vergeet me nietjes. En korenbloemen. Met viooltjes, me... Ga zitten.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 Dan doe ik dit. Hopla. Wat? Weer een mule. U bent aan zet. Daar snap ik niks van. U bent aan zet. Ja, dat, dat weet ik, dat weet ik. Goed nadenken en niet zenuwachtig worden. Niet zenuwachtig worden, dat is de hoofdzaak. Hier, dat... Nee, dat, dat kan niet misgaan. Zo. Ik geloof, ik geloof toch dat ik... Dat ik er te veel gedronken heb. Mule. Nee. Ja, u hebt het zelf gezegd. U zei, je moet je kop helder houden bij dit spel. Ik pak nog een steen van u weg. Dood. U bent aan de bus. Zet me niet toe op dat jager lach niet te gauw. Het kan nog veranderen. Alsjeblieft. <laughs> mule. Ik heb weer een mule. Mule, mule. Ik heb een mule. Mule, mule, mule, mule, mule, mule. <laughs> mule. Hebt u gezet? Ik vraag of u gezet hebt. Als ik...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 Kijk toch! Muren! Verduiveld, Heb ik niet gezien? Dat had u wel moeten zien. Ik zou dat gezien hebben. Maar wacht u nou nog op. Een blikje, alsjeblieft. Een ogenblikje! Wat gaat u doen? Ik neem een glas wijn. Hebt u al gezet? Nee, nee, nog niet. Gezondheid! Uh, ik speel uh, dit. Mm.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 Dan wil ik niet verder spelen. Geef mij me die megafonnesal. Ja, wat moet u dan meisje? Nou, dan pak ik hem zelf al. Ik bedoel, als ik die zet niet mag terugnemen, dan, dan verlies ik het spel. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Spelen, spelen. Spelen, spelen, spelen, spelen. Spelen! Verder spelen! Wat is er? Geen tegenwerpingen? Dan zijn we het eens. Heb je gezet?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 Liggen, liggen, heb ik gezegd. Opstaat, liggen, opstaat, liggen. Meneer. Liggen, opstaat, liggen. Stop, lopen op de plaats. Meneer, meneer, meneer, luister, luister, luister 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, in de 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, Je raakt steeds uit de maat, kereltje. Schaf je 4, u, u was uit de 5, meneer. Ik niet. Ik? Onmogelijk. Laten we het dan 7, 8, Three, three, four, eight, three, three, four, eight, three, three, four, eight, three, three, four, eight, three, three, four, eight, three, four, eight, three, three, four, eight, three, three, eight, three, three, four, eight, three, three, three, three ik heb van alles... spijt. Kom je! Ja. Opgelekt! Ja. Hé? Daar omhoog? Ja.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 Luister, nu nou naar me. Verder spelen. Ik was een gewetensvolle. Ik was een geachte voetspecialist. Toen, toen kwam die ander. Was, was, was ik maar niet gekomen? Had ik nog niet gespeeld? Had ik, had ik maar niet gewonnen? Ja, ja goed. Ik, ik zet dit. Nog een mule. Ik, ik, ik zal nooit meer spelen, meneer. Nooit meer. Ik beloof dat ik zal... Men, Werkplaats voor orthopedisch goed zo. weer ja, openen. En nog een muur. Ja. Jij hebt verloren. Ja, ja ik, heb, ik heb verloren. Ja. ja, dat doet een mens goed. Ja, ik heb, ik, ik, ik heb. dat gevoel. Ja, het is een gevoel. Ja, ja, ja. ja. ja. Je leeft, je beter. je bent het! Ja, ja. Ja, maar... Nou... Nou is het voorbij. U doet... U doet... U doet alles in de koffer. Meneer Costa. Meneer Costa, wat... Wat... wat bent u... Wat bent u van plan? Waar gaat u naartoe? Mag ik... Mag ik hier blijven? Het is zo... Het is zo gezellig. Is zo gezellig bij u. Gaat u al? Het is, het is hier warm genoeg en gezellig, gezellig is het ook. Gezellig ook, ja. Dag, dag, dag, ik was daar. Ik was daar. Goedenavond.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 Een luisterspel van de in West-Duitsland wonende Roemeense auteur... Cvetan Marangosov. De vertaling was van Ben Heuer. Costa werd gespeeld door Jacques Snoek, Boenin door Paul Deen. En Popov door Han König. De regie had Leon Povel. Nou zo luisteraars, zij die nog wakker zijn... of zij die dit misschien lekker fris overdag beluisteren... ik wil graag wat van u weten over dit hoorspel... Ik vind dit persoonlijk niet te harde, maar misschien vond u het wel prachtig... Nou, ik kan ook uitleggen waarom ik het vreselijk vind. Uh, ten eerste natuurlijk de tekst zelf van deze Roemeense Duitser... die terecht in het grote moeras van het vergeten is weggezakt, volgens mij. He, er is maar één Samuel Beckett en uh, wachten op cadeau dat hij... Wow. Maar goed, dan een groter bezwaar dat zich gaat wreken... bij dit soort ja, zogenaamde absurdistische spelen. He, los van of je daar in het algemeen al wel of niet van houdt. Uh, naar mijn idee is dat uh, bezwaar de, de, de acteurs... En daar ligt voor mij de grootste knoop... want uh, voor dit soort stuk heb je volgens mij ijzersterke acteurs nodig. En laten we eerlijk zijn, de hoorspelkern bestond nou eenmaal niet... uit de crème de la crème van de toneelacteurs. Uh, Integendeel zou je soms denken. Maar ja, dan doe ik ze toch ook weer onrecht... want ze spraken nou eenmaal zoals ze spraken... door de heersende tijdgeest, de, de smaak die anders was... en de verwachtingen anders. Hè. Netjes spreken was een pre. In onze oren klinkt dat natuurlijk gewoon nu vaak te netjes. En uh, ja, in het theater waren ze ook uh, wat minder natuurlijk. Spraken ze eigenlijk ook een beetje zo. Dat is eigenlijk ook zo. Goed, nou de reden waarom mijn kinderen in ieder geval meegenieten van oude hoorspellen. En echt, dus, ah leuk mam. Dat is met name die overdreven manier van spreken. Die volledig onnatuurlijk overkomt. En vaak ook voor veel hilariteit zorgt. Hè, wanneer we die spreektrand van het hoorspel overnemen. Dat klinkt alles opeens heel anders. Nou ja, goed. En zolang het thrillers of drama's betreft... zijn die hoorspellen aangenaam te beluisteren. En ook wel uit historisch oogpunt. Althans, dat speelt bij mij vaak mee. Want, nou ja, echt vlotgeestig of spannend zijn ze natuurlijk zelden. Maar nu, ja... Als het een absurdistisch hoorspel betreft... dan loopt het echt, ja, loopt het wat mij betreft, spaak. Want door dat overacteren, zo noem ik het dan maar... worden ja, rode rozen rood geschilderd... en alles eromheen krijgt ook nog eens een lik rood... met gevolg dat die rozen verdwijnen... en ik naar een, ja, een saai rood vlak zit te kijken. Te luisteren in dit geval. Ne? gebazel van twee mannen, dat mij niet kan raken. Enfin... Ik ben benieuwd hoe u erover denkt. Mail me dat nou eens in, naar uh, hetgoedeleven.kro.nl of reageer op de site www.adelinevanlier.nl of op Facebook, kan ook bij Adeline van Lier. zou ik echt leuk vinden. Goed, muziek nu weer. Uh, een bijzonder lied van Johan Frauenfelder van de Regas. Hij maakte uh, dit lied voor de vorig jaar onverwachts overleden Jan van der Sluis. Beter bekend als Jan Pet. Een onvermoeibare promotor van Nederlandse bluesmuziek. Hij organiseerde ook veel bluesconcerten onder de naam JP Blues Lokaal. Ja. Maar het helpt geen zian Door de stilte huilt een bluesgitaar Verdrijft de kilte heel even maar Wie haalt er nu de glaas op, wie haalt er nu de glaas op Maalt het door mijn kop Herinnering aan dat gericht? Haalt nooit op Je kreeg van al je vrienden Het applaus dat je verdiende Maar ik vraag namens iedereen Wie haalt er nu de glaas op? ZANG Nooit op. je kreeg van al je vrienden het applaus, dat je verdient. Maar ik vraag namens iedereen: wie haalt er nu de glas op? Johan Vrouwenvelde was dat, want is dat toch een gitaar-virtuoos. Oké, okay. uh, The Rough Guide to Original Jazz Legends die kreeg ik binnen. Nou hoe is het weer buiten? Hier is in ieder geval Stormy Monday Blues van Earl Hines en Billy Eckstine. Mm -hmm. If you read my letters, baby, you sure must have read my mind. Then you wouldn't have left me to sit alone and pine.